met het NOS Journaal. Twee gezinsleden van de Amsterdamse vrouw die besmet is met het coronavirus... zijn ook besmet geraakt. Het gaat om de partner en het jongste kind van de vrouw, meldt het RIVM. Hun andere twee kinderen hebben het niet. De man en het kind zitten net als de vrouw in thuisisolatie in Diemen... waar ze tijdelijk wonen. Het jongste kind is het gezinslid dat een kinderdagverblijf... in Amsterdam-Zuidoost bezoekt. Dat kinderdagverblijf had al besloten om twee weken dicht te gaan... De besmette vrouw en man zijn eerder deze maand in Noord-Italië geweest... waar veel meer mensen het coronavirus hebben. Het totale aantal Nederlandse coronabesmettingen staat nu op vier. Eerder werd de ziekte ook aangetroffen bij een man uit Loon op Zand. En ook hij was onlangs in Italië. Minister Bruins voor Medische Zorg zegt dat er nog 29 testen voor het coronavirus lopen. Hij verwacht in de loop van de dag meer uitslagen te melden. De Turkse president Erdogan zegt dat 18.000 migranten... vanuit Turkije onderweg zijn naar Europa. Donderdag besloot Turkije om de grens naar Griekenland te openen... ondanks het verdrag, het verdrag met de EU om niemand door te laten. Aan de Griekse kant blijft de grens dicht. Er zitten nu honderden migranten vast... in het niemandsland tussen Turkije en Noord-Griekenland. Volgens Griekenland gaat het hooguit om 1200 mensen... die proberen door de hekken heen te breken... en bekogelen de politie met stenen...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 Het weer vanuit het zuidwesten stevige regen- en windstoten. Ook vanavond buien met hagel en onweer. En dan wordt het maximaal 12 graden. Morgen ook weer buien en maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeers het verkeersleven van de Op de N200 van Amsterdam naar Halfweg... nu een kwartiertje vertraging tussen de A10 en Halfweg. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 En zo is de zaterdagmiddag weer helemaal goed met deze van Eddie Murphy en Party All the Time. De 7 over 2 Zandvoort, een goede middag. Na CFM Guest op de zaterdagmiddag, twee uur lang tussen 12 en 2. Dank aan onze collega's is het weer Zandvoort op zaterdagtijd. En heb jij dat weer uh, meegebracht, uh, Albert-Jan? Dan worden we niet vrouwelijk van. Nou, het, is keurig om twee uur. het is keurig om twee uur gaan regenen. Ja, dat is waar. Dus die timing was wel goed. Meestal schijnt de zon, hè? we binnen zitten. Me maar meestal wel. Nu uh, even niet. Nu even niet. Ja, goed. Uh, we zijn er weer. U ziet me niet, maar ik ben er wel. Ja. Dus, uh, wat Mooi. Jou ziet ze van de achterkant. Dat is de mooiste kant voor jou. Goed, uh, wat gaan we doen? Dankjewel, hè? Ja, graag gedaan. Uh, wat gaan we doen? Ja, allereerst de luisteraars die ook vorige week geluisterd hebben. Uh, helaas, helaas, helaas. We zouden uh, derde uur een special uitzenden in het teken van ZF1, Zandvoort, Formule 1. Uh, we zouden uh, Geert van der Storm uitgenodigd. Uh, Geert van der Storm was uh, in de jaren 70 uh, de zaakwaarnemer van Jan Lammers toen hij in de Formule 1 terechtkwam. Helaas hadden zijn dochters een ander plan met hem en uh, kreeg hij een uh, surprise party aangeboden vandaag... Dus na een eerder toegezegd te hebben... moet hij toch verstek laten gaan. Want hij is ook maar, uh, vaak een korte tijd in Nederland. Dus helaas het uh, uitgebreide interview met Geert van der Storm... over het circuit en over het verleden... en over de toekomst van de Formule 1... dat gaat helaas niet door. Maar goed, we hebben genoeg Formule 1 nieuws. Uh, ja, tham, zeker u. wel, zeker wel. In welk wel. verband dan ook, linksom, rechtsom... Uh, in ieder geval, het komt allemaal weer terug... Uh, op de Formule 1. Wat gaan we doen? Uh, nou, natuurlijk. Allereerst natuurlijk... Uh, rond de klok van half vier... de evenementenagenda. Uh, dus houd u pen en papier bij de hand. Het weerbericht om half drie... niet te vergeten. Ik hoop dat het beter wordt... dan dat het nu is. Het dieren van de week. Ik had Semra gisteren uh, gister, uh, uh, uitgekozen... maar Semra is inmiddels... ook al uh, onder het dak. Dat is goed nieuws. Dus we zijn weer terug bij Zina. En dat, uh, een paar weken geleden... Uh, hadden we die ook als dier van de week. Maar die is als de enige hond... nog over in, op dit moment... in het dierenasiel... Dus we doen weer een oproep voor Zina, die ook een thuis zoekt. Het gedicht van de week... Oh, liefhebbers van het gedicht van de week, kwart voor vijf. Het wordt weer een tranentrekker van het eerste uur. Onder de ge gevoelige titel Vertrouwen. We hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We krijgen straks ook nog krijgt u wat informatie... want we hebben kunnen drie keer twee vrijkaarten weggeven... voor de Hiswa Rai in Amsterdam. Hoe we dat gaan doen, dat hoort u later. Dat is een mooie cliffhanger, is dat Rob, dus blijf luisteren en dan hoort u hoe u twee vrijkaarten kunt bemachtigen. Drie keer twee vrijkaarten uh, voor de Hiswa. Uh, na het Zandvoorts nieuws in het kort uh, hebben we straks een apart blokje over informatie over natuurlijk de coronavirus. Dat uh, de burgemeester was vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort. En een deel van dat interview zullen wij u niet onthouden. Dankzij de medewerking van Henk Keur. Uh, uh, NH-nieuws is begonnen met de race naar Zandvoort. Een wekelijks uh, programma over uh, wat er uh, allemaal gaat gebeuren. En kijk dan tijdens deze uitzending ook naar hoe het in Zandvoort gaat... en hoe de zaken ervoor staan. Zowel de horeca als de organisatie als met de mobiliteit. Dat derde uur. Uh, of zoveel eerder. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, Pit Report rond de klok van kwart over vier. En uh, uiteraard nog Sport Kort. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM, dan wel ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. We hebben weer een vol programma vanmiddag tussen twee en vijf uur. En meekijken in de studio aan de Tolweg Tina doe je via www.zfm-live.nl Kijk je live mee, uh, ja, op één cam. Maar je kan wel genieten van uh, ja, het uitzicht uh, in de studio. The little piece of you The little piece of me We'll die. En dat was David Bowie en This is Not America. Ja, ietsje vroeger dan, dan eigenlijk gepland. Maar het Zandvoorts nieuws in het kort is niet zo kort. Dus vandaar dat we het even naar voren geschoven hebben, Albert-Jan. Afgelopen week reed een convooi dat kant-en-klare tuinhuisjes vervoerde... over de Zandvoortslaan richting Zandvoort. Ter hoogte van Bentveld kwamen zij vast te zitten. Hierdoor is een flink uh, oponthoud ontstaan op de Zandvoortslaan... ter hoogte van Be Bentveld. De strimming duurde, duurde al enkele uren. Verkeersregelaars deden hun best om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. De gemeenteraad van Zandvoort heeft afgelopen dinsdagavond ingestemd... met het creëren van een route over het strand tussen Noordwijk en Zandvoort... wanneer de Formule 1 haar tenten opslaat in Nederland. De motie om dit te voorkomen is verworpen. De omstreden strandroute, dwars door het natuurreservaat Noordvoort... zal gebruikt gaan worden door drie raceteams... die tijdens de Formule 1 in Noordwijk verblijven omdat ze bang zijn dat ze in ellenlange files vast komen te staan... vragen zij ontheffing aan om tussen 30 april en 3 mei twee keer per dag over het strand te mogen rijden. Verschillende milieuorganisaties, waaronder Stichting Duinbehoud gaven, gaven aan na het voornemen van het college van de gemeente Zandvoort... om toestemming te geven aan al, al, al aan bezwaar te gaan maken. De petitie tegen de route over het strand is bijna 30.000 keer ondertekend... Rust aan de kust zoekt nog uit wat voor gerechtelijke actie zij kunnen ondernemen. Zo bestuderen zij of het wel aan de gemeentes is om toestemming te geven voor dit soort zaken. Volgens Karel van Broekenhoven van de organisatie is het strand van Noordvoort namelijk een stiltegebied. Dat zou betekenen dat er op provinciaal niveau toestemming verleend zou moeten worden. De ontheffing voor het rijden over Noordvoort geldt in ieder geval voor één jaar. Maar wellicht slapen de coureurs tegen die tijd allemaal wel in Zandvoort. Het college stelt wel enkele eisen aan de toestemming die zij geven. Ze, zo verwachten zij dat er in een kolonne over het strand gereden wordt... en alleen als er geen andere opties zijn. Dit betekent dat de teams alleen over het strand mogen rijden... als er filevorming rondom Zandvoort is... en als ze geen gebruik kunnen maken van helikopters. Daarnaast eist de gemeente dat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt... van elektrische voertuigen. Er komt een nieuw glasvezel communicatiekabel tussen Zandvoort en de Engelse plaats Loostoft. Het bedrijf Fugro is momenteel bezig met voorbereidende onderzoeken op het strand en voor de Zandvoortse kust. De kabel komt in de zeebodem te liggen. Eerst gaan ze kijken of er hindernissen zijn waar men bij het ingraven van de kabels tegenaan kan lopen. Het onderzoek duurt ongeveer anderhalve maand en vindt plaats op het strand... op een strook van ongeveer 250 meter ter hoogte van strandpaviljoen Plassant, Talassa en Hoi. In het verlengde daarvan wordt ook over een breedte van 250 meter onderzoek in de, uh, in de vooroever gedaan... Verder in zee zet Fugro het onderzoek met een groter schip voort tot aan Engeland. In zee wordt ook duik duikonderzoek gedaan. Ze zijn klaar voordat de side-events van de Formule 1 beginnen. Vanaf zondag 1 maart aanstaande is het in Zandvoort niet meer mogelijk... om tegen het gereduceerde wintertarief van 50 eurocent per uur te parkeren... maar hetzelfde uur kost nu 2,50 euro. 50, sorry, 2 euro 50. Het wintertarief is bedoeld om voor het bezoekers aantrekkelijker te maken om in de winter naar Zandvoort te komen. Het zomertarief van 2,50 euro per uur geldt voor betaald parkeren in het centrum op de boulevard... en op het parkeerterrein De Zuid tot 1 november 2020. Het betaald parkeren is elke dag van 10 tot 8 uur van toepassing. Op een deel van de boulevard Bernard geldt dit tot uh, 10 uur s'avonds. Bekijk alle tarieven rustig op de gemeentelijke website. En tot slot, de Nederlandse Grand Prix heeft een officieel nummer, Beat Me van Davina Michel... Het eerste optreden uh, met dit nummer is uh, afgelopen vrijdag live te bewonderen bij de finale van de Voice of Holland. Naast Beat Me vertolkt da Michel Davina Michel op 3 mei, vlak voor de start van de Formule 1 en het Heineken-Dutch Grand Prix 2020, tevens het Wilhelmus. Dat wordt een beleving. Ja, ja. Op zaterdag 2 en zondag 3 mei geeft de succesvolle zangeres ook een optreden in de fanzone van het evenement Beat Me. gaat over hoe hard je moet werken om het onmogelijke te realiseren. Het feit dat wij in ons kikkerlandje zo'n groot internationaal evenement mogen organiseren... verspiegelt de boodschap achter Beat Me. Naast Davina en Michel treden onder meer Guus Meus, Lily Klein en Nick en Simon op. Het nummer Beat Me zal uiteraard vaak bij ons te horen zijn.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 faster was de single van Davina Michel. De officiële F1-song van de, de Dutch GP. Je hoorde Beats Me. Ja, we gaan hem nog heel veel draaien natuurlijk op ZF1. Wij zijn Race Radio gedurende de dagen op het Zandvoortse circuit. En daar zijn we trots op. Al 30 jaar lokale radio, de Zandvoorts Radio, CFM Zandvoorts. Met zijn nu house en Don't Dream, it's over.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 worden zeker gedraaid op de Zandvoorts Radio Zo ik deze van Helsie en You Should Be Zed. Nou, het is bijna half drie. We gaan eens even kijken wat het uh, weer uh, de komende dagen gaat doen. En ik ben bang dat, uh, dat jij geen goede berichten hebt, uh, Albert-Jan. Ik denk ook niet dat het veel gaat veranderen. Maar goed, laten we eerst bij het begin beginnen. De op 1 na zachtste winter en tevens de op 1 na zachtste februari sluit vandaag af in stijl. Op de laatste dag van de meteorologische winter stijgt de temperatuur naar ongeveer 11 à 12 graden. Daarbij is het bewolkt en na een droge ochtend gaat het vanmiddag enige tijd regenen. Daarbij zijn zware windstoten van 90 tot 100 km per uur mogelijk. De zuidenwind is vrij krachtig en aan de zee krachtig tot hard. Mogelijk stormachtig, windkracht 8. Later vandaag draait de wind naar zuidwest... maar neemt niet of nauwelijks in kracht af. Morgen schijnt af en toe de zon, maar het komt ook tot buien. In de loop van de middag en de morgenavond gaat het enige tijd regenen. De zuidwestenwind is matig en aan zee krachtig. Windkracht 4 tot 6 en de temperatuur stijgt naar een graad van 9 à 10. Na het weekend verandert in grote lijnen niet veel. De eerste week van maart verloopt wisselvallig... met elke dag wel kans op een enkele bui. Zo nu en dan schijnt ook de zon... En de temperatuur stijgt naar een graad of 8. In de nacht en in de vroege ochtend koelt het af naar een graad of 1 à 2 boven nul. Met soms eerst nog eens borst aan de grond. Voor de tijd van het jaar zijn de temperaturen normaal. dus Rico Schreuder. En het weer is naar te lezen op www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl Dat was het weer. En nu weer uh, lekkere muziek op de Sovjetse Radio. Waaronder deze van uh, Paul Abdul. Hier is Sprayed Up. Your ik Uit de beginperiode van je eigen lokale radio, CFM. 30 jaar al een begrip hier in Zandvoort. De Paul Pollen, Abdul en Straight Up. Ja, we horen er continu wat over, Albert-Jan. Coronavirus. Klopt. En uh, we willen dat de luisteraars ook niet onthouden. Het coronavirus verspreidt zich over het Europese continent. Inmiddels zijn ook in Nederland besmettingen vastgesteld. Gemeente Zandvoort werkt nu samen met de veiligheidsregio... Kennemerland, VRK in het kort en de ggd Kermerland om zich voor te bereiden... als het virus uh, ook in onze regio zou opduiken. De GGD volgt de ontwikkelingen en heeft dagelijks contact... met de Rijksoverheid, huisartsen, ziekenhuizen en bijvoorbeeld Schiphol. Ook informeert de GGD burgemeesters als dat nodig is. De VRK heeft draaiboeken klaarliggen voor als het virus ook in onze regio zou komen. Burgemeester David Bolenburg was vanmorgen uh, te gast... bij ons programma Goedemorgen Zandvoort om een korte toelichting te geven over de stand van zaken... en de rol van de gemeente Zandvoort bij het coronavirus te geven. Klein, en daarna de burgemeester. Goedemorgen, meneer Molenburg. Wat fijn dat u er bent. Fijn om hier te zijn. Ja, uh, ja ik zei het al, uh, we kunnen er niet omheen. Het coronavirus is in Nederland uh, gekomen en heeft zich hier gevestigd. En uh, elke gemeente moet daarop voorbereid zijn. Dat klopt. Goed. Nou, dat is, in Nederland is het zo geregeld dat als iets tot de zogenaamde A-ziekte bestempeld wordt, en dat is in dit geval is dat zo, dan ligt in feite alle bevoegdheid bij de minister en bij het Rijk, en dan hebben wij ook als gemeente op te volgen wat het RIVM en de minister ons opdraagt. Dat is denk ik uitermate goed, want dat betekent dat niet elke gemeente en elke regio voor zichzelf aan de slag gaat. Daarin speelt de GGD een hele belangrijke rol hier. Wij zijn, uh, ons GGD is ondergebracht bij Kennemerland met een aantal gemeenten. Uh, en daar werken wij ook nauw samen en werken wij uit wat er inderdaad vanuit landelijk op, uh, ja, op ons afkomt. Um, en daar wordt nagedacht over alle scenario's. Dat heeft uh, te maken met de vraag van, nou, oké, ok, op het moment dat mensen inderdaad ziek worden. Um, wat doe je dan? Op het moment dat er sprake is van, ja, ik zou maar zeggen, nu ook een reële situatie dat in Nederland het coronavirus aanwezig is. Uh, welke uh, ja, gebruikstips geef je mensen mee om te voorkomen? Uh, dus op die manier wordt daar uh, heel goed over nagedacht. Wij worden Elke dag worden wij vanuit de GGD-Kennemerland geüpdate. Ook als burgemeesters krijgen we gewoon een, een overzicht van ja, de stand van zaken. En uh, ja, ook over hoe er nagedacht wordt over alle scenario's. Ja, want ja, het is natuurlijk zo. Wij zijn een dorp waar mensen in en uit gaan. Hè. De toeristen die komen overal vandaan en uh, strijken hier neer. En dus uh, denkt u dat de kans dat we hier... Ja. Uh een besmetting hebben of krijgen groter is gemiddeld, omdat we toch een, een toeristendorp zijn? Ja, dat, dat, dat moet u mij niet vragen, want kijk, op zich, uh, de mobiliteit in de wereld is dusdanig. Mijn vrouw werkt aan de Universiteit van Amsterdam, daar vliegt ook vanuit de hele wereld iedereen in en uit. Uh, dat geldt ook voor heel veel plekken in Nederland. Uh, ja, we hebben in Nederland twee gevallen. Wat ik het, uh, het geruststellende daarvan vind, is dat heel duidelijk vastgesteld is waar die mensen besmet zijn, namelijk in Italië, in Lombardije, en dat ook heel snel in kaart is gebracht met wie die mensen allemaal contact hebben gehad en dat die mensen ook dusdanig snel uh, in een situatie zijn geplaatst waarin zich geen verdere besmettingen kunnen uh, doorgeven. Dus um, in die zin, ja, het kan overal voorkomen, laten we daar heel reëel in zijn, dus ook in Zandvoort, maar net zo goed als in andere plaatsen. Ja. U gaat de mensen niet oproepen om mondkapjes te kopen... bij de apotheek en uh, thermometers op het station te gaan staan? Nee, wat dat betreft mag ik echt uh, uh, ook aanraden om gewoon goed de informatie te volgen. De informatie via de site van de RIVM is heel goed van de GGD. En daarin wordt ook heel duidelijk gesteld dat met name mondkapjes... echt voor medisch personeel heel uh, uh, goed kunnen werken. Maar uh, ook in het voorkomen van het virus in uh, de day-to-day -day situatie... eigenlijk heel een beperkte werking hebben. En dat, daarin staat ook wel heel goed verwoord, ze zijn ook bang dat ze bijvoorbeeld in de trein gaan zitten, dat ze dan een learning vastpakken, dat ze daardoor ziek kunnen worden. En, nou, daar wordt ook goed uitgelegd dat het echt in het één op één contact tussen mensen is waarin het overdragen kan worden. Ja, nou ja, goed. Um, ik denk dat uh, de mensen die hier luisteren, zelf ook het nieuws gezien hebben. En ook er wordt zoveel gezegd over het virus en over hoe men zeg maar, zich kan beschermen daartegen. Dat uh, ja. Ik denk niet dat dat een probleem gaat worden. Nou ja, ik zie hier net ook iedereen binnenkomen en elkaar uh, uh, met de arm begroeten. En sommige mensen doen daar dan een beetje lacherig over. Uh, ja, Ik denk dat het wel heel goed is om je ervan bewust te zijn dat, dat er een ja, virus als dit is. Tegelijkertijd moeten we ook met elkaar constateren dat hè, de mensen die nu ziek zijn in Nederland, uh, voor zover ik dat begrijp en hoor, gaat het goed mee. Dat de meeste mensen toch milde verschijnselen krijgen. En dat ja. met name voor mensen die kwetsbaar zijn. Nou, dat maar dat, dat geldt voor hele... een regulier griepgolf natuurlijk ook. Dat met name daar een, een, een gevaar voor kan ontstaan. Um, dus ik vind het heel goed hoe het in Nederland op dit moment opgeleid is. Ik ben altijd blij als ik dit zie in wat voor land ik leef. Want de infrastructuur en gezondheidszorg in ons land zijn op een dusdanig niveau. Dat je echt in je handen mag knijpen dat je op dit stukje aarde leeft. Ja, dat denk ik ook. Daar hebben wij niet, helemaal niet te veel over te klagen. <laughs> Alhoewel we dat graag doen. Wat was He? een mooie constatering is ja, dat dan weer op deze zaterdagmorgen. Goed, ja, nou, we kunnen erover doorzagen en we kunnen er hele ingewikkelde dingen over zeggen. Uh, lijkt mij niet zo heel erg zinvol. Het is duidelijk, er is een scenario, er wordt naar gekeken als het nodig is en de mensen kunnen zich veilig voelen. Ja, en de mensen kunnen vooral ook overal informatie vinden bij de GGD en de RIVM en uh, er is ook een speciaal nummer door, uh, dat zal ik nog eventjes voor dat is fijn opnoemen. Waar alle vragen gesteld kunnen worden... dat is het informatienummer van de RVM. Dat is 0800-1351. En ja, ook daar... zitten gewoon mensen klaar om mensen te woord te staan... op het moment dat ze met vragen zitten. Goed. Heel erg bedankt voor je komst. En wij wensen u een fijn weekend. En dat was inderdaad het interview... van vanmorgen. Burgemeester David Molenburg te gast... bij Goedemorgen Zalvoorts. Dank even aan Henk Keur uiteraard... die dat mogelijk gemaakt heeft... En wil je de interviews terugluisteren van Goedemorgen Sanford? Ze staan op de CFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben... dan kan je hem nu downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Sanford en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Ook omtrent corona, al laten we hopen dat het niet gebeurt. Onze burgemeester David Molenburg draaien door deze Terence van Derby in wishing Well. Ja, mocht u meer informatie willen hebben over het coronavirus en hoe daarmee om te gaan... kan u ook terecht op de gemeentelijke website www.zandvoort.nl. Ook daar vindt u het laatste nieuws op. Omtrent het coronavirus...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 you're Oh, right. it's so strange to hear and see that someone so different is a soul know me. Somehow life is just too short for us to never be in touch. Oh, and that's why I want to tell you that I love you very much. Oh, even though... van Alan Clark. Nou, Alan is natuurlijk heel goed terechtgekomen in de muziekwereld. En ook vader die zong daar lekker in. En wij als Zandvoort zijn trots op dat het eigenlijk wel Zandvoorters zijn. De familie Clark, you're the father and friends. Afgelopen maandag was er een bijeenkomst van Zandvoort Marketing en het ging over 35 dagen voor de F1 race. Klopt, want vijf dagen voordat de Formule 1 in Zandvoort gereden wordt... gaan de eerste evenementen die met de race te maken hebben al van start. Het getal 35 is gekozen omdat het precies 35 jaar geleden is... dat de befaamde race in Zandvoort gereden werd. Afgelopen maandagavond presenteerde Zandvoort Marketing samen met de gemeente... de plannen voor alle evenementen in de aanloop naar en tijdens de Dutch Grand Prix... onder de naam Zandvoort Beyond Beach for Racing. Deze naam staat onder meer voor de historie en de trots van het dorp op de terugkeer van de Formule 1... Ook wil Zandvoort hiermee uitdragen dat het dorp heel veel te bieden heeft. Want er wordt namelijk van alles georganiseerd in die 35 dagen voorafgaand aan en tijdens de race. Zoals live muziek in het dorp, een van mile met kraampjes op de boulevard... die de bezoekers van de race naar het dorp moet trekken. Een skelterrace en een expositie in het museum. Uiteraard is er ook veel aandacht voor de uitstraling van het dorp... En zullen er overal versieringen te zien zijn, in het teken natuurlijk van de Formule 1. Onze collega's van NH Nieuws waren daar afgelopen maandagavond bij en maakten daar de volgende, volgende reportage. Mijn indruk is wel dat er nog wel wat gedaan moet worden, volgens mij. En dat hebben ze ook wel aangegeven. Ik vind het ontzettend leuk dat de Formule 1 terugkomt. En zeker als je een eigen horecazaak hebt in, uh, in Zandvoort. In de presentatie nu was hoofdzakelijk ook hoe het aangekleed werd. Wat er allemaal aan uh, side-events uh, komt. Ah, ik ben er wel enthousiast over. Het is nog wel een beetje, uh, nog een, het is nog niet helemaal concreet zeg maar. Maar uh, ik zit zelf ook al een stukje in het uh, meeorganiseren van met name de Venmaal is dat. En uh, er gaan nu wel, uh, wel stappen gezet worden. Dus uh, nee, het wordt zelfs steeds concreter. En nu gaat het spannend worden. Het, uh, het gaat nu gebeuren. Dus ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen met een hele mooie tentoonstelling in het museum. De plannen die ik al gezien heb uh, qua wat er in het centrum gaat gebeuren, uh, de diverse pleinen, uh, muziek, uh, foodtrucks eten. Uh, denk ik wel dat het een heel mooi uh, side, groot site-event gaat worden naast de Grand Prix. Heel programma van 35 uh, dagen van tevoren al. Uh, de vlaggen, de uitstraling met oranje erin, het woord Zandvoort er heel vaak in. Nou, ik ben er toch wel een beetje trots op. Heb jij er een beetje vertrouwen in dat die bezoekers uh, jullie gaan vinden op het strand? Mm, ja, zeker als je kijkt naar de A1. Die uh, was natuurlijk ook echt heel druk bezocht, bezocht. en uh, toen gingen wel iets mensen met de trein. Waardoor, maar toen hadden we het echt wel heel druk op het strand gehad. En uh, ja, het is heel erg weersafhankelijk. Als het heel erg regent, dan denk ik dat het een stuk minder is. Als het een beetje lekker weer is, dan uh, gaan de mensen het strandpavillon echt wel vinden. Heb je er zin in? Heel veel zin in. <laughs> ja, heel veel zin in. Ja, Ik ben ook echt een racefan, vind ik leuk. En uh, kom graag op de squee. Ik woon al mijn hele leven op Zandvoort. Dus ik, uh, ik ben heel blij dat het terugkomt. Als je auto's laat zien in Zandvoort, ineens staat het zwart van de mensen. Dat zit in de DNA van Zandvoort. En dat spreekt me heel erg aan. Dat, dat je mensen ziet met, met glimmende ogen en dat moet lawaai maken. En uh, dan valt een auto uit en dan staan ze met z'n allen te duwen. Dat hoort bij Zandvoort. Een mooie reportage gemaakt door onze collega's van uh, N.A. Mijn... Nieuws. Met uh, uiteraard de Zandvoortse ondernemers en Hilly Jansen van het Zandvoorts Museum. gaat heel mooi worden. 35 dagen voor de Formule 1 race. Ja, het gaat daadwerkelijk gebeuren. Race Radio en uh, CFM is erbij. I try to run. I grow weary. I try to walk. And I grow faint. Oh, along the soul. On the wind like a knee But I look down I'm afraid I'm afraid But you lift me high Trying to find you lost my way Walked in the darkness in search of death. Ja, we zijn er heel blij mee. Crack Reporter is terug met een wereldhit. Wat een heerlijke single, hè? De revival. De nieuwe single van Crack Reporter. En zo gaan we alweer op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Als laatste is hier Dan Hartman en de instant replay.